De boy is, als je deze hoorde op de radio, je was de allereerste... want niemand in Nederland kent dit. Dat ah, is niet slecht, toch? Lekker. En ah, zo meteen, je hebt gekozen. Best of last week, een uur lang. Cyril in de mix, let's go. Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Tilburg is het dak van een transportbedrijf ingestort. Woensdag zakte een deel van het dak al in, waardoor muren gingen scheuren. Toen werd de boel afgesloten, zodat niemand er meer bij kon. In Tilburg, Breda en dorpen in de buurt zijn ook al sporthallen uit voorzorg gesloten door sneeuw op het dak.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 Er werken veel mensen in de jeugdzorg die hun diploma hebben gekocht, schrijft de Telegraaf. Uit een steekproef bleek dat bij één op de drie diploma's zo te zijn. Dat leidt vervolgens weer tot andere problemen. Er zijn meldingen bekend dat nep jeugdzorgmedewerkers kwetsbare kinderen ronselen voor criminele zaken als drugshandel en plofkraken. In de Amerikaanse stad Portland zijn een man en een vrouw neergeschoten door agenten van de grenspolitie. Ze trokken hun wapen toen een auto op ze inreed.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 En dit was het nieuws op Slime. Ja, het regent hier in Amsterdam. En ik wil sneeuw. Nee ja, het is wel lekker met de auto. Je kan gewoon weer lekker om heel makkelijk 60 rijden overal. 50 mag in de ochtend. Dus uh, dat betekent dat er geen sneeuw ligt. Dat is lekker, maar. Ja, in Duitsland, in het uh, noorden en midden van Duitsland... hadden ze het echt over de storm des doodstars. Echt uh, 20 centimeter kan vallen, bizar. Even kijken naar de Nederlandse wegen. Ouderwets durven mensen wel weer de weg op. Dat blijkt op de, de A6. Emmeloord richting Jouwen bij Lemmer. Daar kan het ook glad zijn. 10 minuten extra over 10 kilometer. A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avondhoorn en Purmerend Noord 17. En nog één vertraging op de A28. Dat is Hogeveen richting Groningen. Voor het... Uh,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 Voor een uur lang Cerval, daar gaan we. we were Yes, where your attention needs to go. p p p p p p, p, p, p Deze ochtend wakker in het noorden van het land. Uh, stuur vooral een foto even in de Slam app: namelijk uh, verhalen over uh, sneeuwlaag naar sneeuwlaag. Ik uh, zit hier uit het raam te kijken in onze studio en hier ligt dus helemaal niks meer. Ik vind dat toch uh, jammer. Goed, we zijn één Nederland, dus deel vooral eventjes hoe het er bij jou buiten uit. ziet. Ben ik benieuwd naar. In de Slam, WhatsApp vind je ook via Slam.nl. We zitten in Best of Last Week. Ik voel me niet op mijn best. Mijn stem begaf het uh, gister. Aaf, gisteren. Aaf eergisteren eigenlijk al. Toen zei ik tegen onze medewerker hier van ja, het gaat gisteren niet lukken. Dus ik was ziek gisteren. En uh, met een klein beetje slaap gaan we het gewoon vandaag proberen. Ik kan niet heel erg lopen toeteren, maar <laughs> we gaan het gewoon doen. Ja. Een uur lang in de mix. Bedankt aan jouw stem. Cyril hier bij Slam met Disturbed.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 Rose. hear my words and I'm a high and reach you, play my arms and I'm a high and reach you, Not my words, like silent raindrops fell, an echoed in the wells of silence. Silence. And in the naked light, I saw thousand people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, their voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. sap, uh, stop hem erin. Nou, moet je wel heel slecht luisteren, maar het zit er wel in. Hey, goedemorgen, pre-party van het weekend. Dit is best of last week, oftewel jij bepaalde via Slam Official onze Instapagina welke DJs set van vorige week nog een keer te horen moest zijn. En iedereen ging massaal voor wel lekker zeg? Ondertussen is Willem er ook bij in de slam-whatsapp. Lekker pakketjes bezorgen vandaag in de buurt van Leeuwarden. Ja, Leeuwarden, daar valt veel sneeuw. Ik zie een witte weg. Trudy is erbij. En Michelle houdt dat lekker kort, maar wel duidelijk. Morning. Ja, een keer geen vijf dagen weekend dit keer, maar twee dagen. Dit is een de mix marathon.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 Ja, toch? Dit is hem, de Mixmarathon van Slam met Cyril. Angelo laat weten, goedemorgen vanuit Roermond. Elke vrijdag Mixmarathon in mijn bus. Echt een openbaar vervoerbus is het ook. En muziek op standje, Max. Groetjes aan die ene persoon in die bus in Roermond. Hij laat de foto's zien van achteruit rijden. Of ja, de achteruitkijkspiegel. Eén iemand in die bus, lekker. Hey, vertragingen op de weg. Vooral uh, rondom uh, Groningen en Friesland. Daar valt veel sneeuw op dit moment. A7 Hoorn richting Zaanstad. Dus Averhoorn en Purmerend Noord. Daar uh, iets meer dan een half uur. De A7 Heerenveen Groningen voor Boer Akker 12. En de A28 Groningen Assen voor Assen. Daar 10 minuten extra. Ook op de A7 richting uh, Heerenveen vanuit Groningen voor Marum 10. Goed nieuws. Geen flitsers gezien. Vooral sneeuw in het noordoosten op dit moment. Daarna wordt het droger. In de rest van Nederland kans op regen. Dit is Searroll bij Slam. Dat is het, de set van Cyril bij Slam. Onze vrolijke glazen wasser is er ook weer bij, Sunny! Deze ochtend begint in het noorden met een beetje pech. Maar hier in het zuiden, hey, kan ik gewoon lekker goed op de weg. Den Haag en Rotterdam wat het allemaal wel mee, jongens. Maar ik hoor alleen maar hele gekke bokkus door de speaker heen klappen. Hou hem Thomas is weer bezig voor ons. Gaat zo lekker door! Ja! lekker En dit is. Mantel vertelt dat het viel op de A7 Purmerens Zaandam is vanwege een noodreparatie aan de vangrail. Ja. Dit is Sirbel met Eric Frisson. Call on me! Dit is Slam in de Mix. Hoorden we een uur lang zeer wel. Mag even een applaus voor Klinken? Ja, toch? En dan goedemorgen! Exact. Zometeen meteen Shimza een uur lang in de mix. Dat is vanaf 7 na het nieuws van 7 zoop. En om 8 hebben we Fedele Grand zometeen. meteen. Blijf erbij. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.